9 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal radioloog Langendijk over de voordelen van protonentherapie bij de behandeling van kanker. Eerst het nieuws daarover in het NOS-journaal met Jan van de Putten. Kankerpatiënten kunnen binnenkort in vier ziekenhuizen in Nederland terecht voor die protonentherapie. Bij die therapie worden kankertumoren heel gericht bestraald. De tumor krijgt een hoge dosis, terwijl gezond weefsel eromheen minder schade oploopt. De vier ziekenhuizen in Groningen, Amsterdam, Leiden en Maastricht krijgen een behandelvergunning van het ministerie van Volksgezondheid. De behandeling zit sinds 2009 in het basispakket. Vakantiegangers die buiten Europa reizen moeten binnenkort een aparte verzekering afsluiten voor de ziektekosten. Minister Schippers zal volgende maand voorstellen doen om de werelddekking uit het basispakket te halen. De minister denkt zo jaarlijks 60 miljoen te kunnen bezuinigen op de ziektekosten in het buitenland. De maatregel was al eerder aangekondigd. Het wetsvoorstel zal nu in september naar de Kamer worden gestuurd. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp. Het is een uh, lastig uh, onderwerp omdat daarvoor een aantal verdragen moeten worden uh, veranderd. Dat zou dus al gebeuren in 2012, maar dat was allemaal lastiger en ingewikkelder... omdat een aantal landen zich verzet tegen wijziging van uh, de bilaterale de verdragen tussen dat land en uh, Nederland. Zo verzetten Marokko en Turkije zich tegen een beperking van die vergoeding. Jaarlijks wordt er ongeveer 10 miljoen euro aan zorg in Turkije vergoed... en 5 miljoen in Marokko. Verzekeraars willen nog niet reageren en betrokkenen zich tegen de NOS... dat de kosten voor de reiziger hoger zullen zijn... als ze de verzekering zelf moeten afsluiten. Olie- en gasbedrijf Shell maakt een stuk minder winst dan een jaar geleden. De winst over het tweede kwartaal kwam uit op 2,4 miljard dollar. Een jaar geleden was het 6 miljard. Shell heeft onder meer last van hogere kosten bij de zoektocht naar olie en gas. Economieverslaggever André Meijnema pijnpunt bij Shell al jarenlang is Nigeria, want daar hebben ze een verslechtering en problemen geconstateerd, Diefstal van olie, sabotage, verstoring van gasleveringen. Daardoor hebben ze bijvoorbeeld 100.000 vaten per dag minder opgepompt en dat tikt behoorlijk aan, waardoor ook de olieproductie van Shell in het tweede kwartaal is achteruit gelopen in plaats van gestegen. Die productie daalde met 1%. Shell denkt aan verkoop van sommige activiteiten in Nigeria. Bij een café in het centrum van Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Ook het wapen waarmee is geschoten is gevonden. Een verslaggever van Radio Rijnmond is bij het café. Nou, wat ik heb begrepen is het in ieder geval binnen gebeurd. Rond die club cinema dus aan het rode zand. Rond een uur of van, uh, vier vannacht is die melding gekomen van die schietpartij. En al snel zijn er twee verdachten aangehouden... die zijn uh, voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe hier aan toe is.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 In Cuba zijn zeven mensen overleden na het drinken van giftige rum. Zeker veertig mensen moesten naar het ziekenhuis. De slachtoffers vertoonden symptomen van methanolvergiftiging. De Staatstelevisie meldt dat de giftige vloeistof was gestolen uit een overheidsgebouw... en werd verkocht als traditionele Cubaanse rum. En het weer nog veel zon. Het wordt zomers tot tropisch warm, 25 tot plaatselijk 32 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer, 30 tot 35 graden. En in de avond is er kans op onweer. Soms heb je van die dagen dat je zegt: Wat kom jij nou doen, John Hoka? Ja, nou, ik kom inderdaad een file melden. Die staat op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar staat door een ongeluk tussen knopende Kerenzijde en Euromond. Twee kilometer. Bij Euromond zijn daardoor drie rijstoken afgesloten. Het NOS Radio 1 Journaal Bert van Sloten. Lekker hè, een rustgevend geluid. Jammer alleen dat het beeld dat erbij hoort soms minder mooi is. Het strand ligt namelijk vol met rotzooi. Wat we over hebben. Het is een lang gekoesterde wens van kankerbehandelaars in ons land. Ze kunnen straks gebruik maken van protonenbestraling. Het ministerie voor Volksgezondheid geeft namelijk toestemming aan vier ziekenhuizen om met deze nieuwe behandelvorm te starten. En een van de centra die een vergunning gaat aanvragen is het UMCG in Groningen. Hans Langendijk is hoofd van de afdeling radiotherapie van dat UMCG. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is nou het voordeel van die protonentherapie? Nou, het voordeel van bestraling met protonen is dat je met deze nieuwe techniek in staat bent om de tumor veel nauwkeuriger te bestralen... en daarmee het gezonde weefsel veel beter te sparen. En we denken ook dat de toepassing met name zal zijn uh, om met name die normale weefsels te sparen... en daarmee de bijwerkingen als gevolg van bestraling te verminderen. En kan je ook een hogere dosis geven dan? Een andere mogelijkheid is inderdaad dat je een hogere dosis geeft zonder dat daarmee de bijwerkingen toenemen... Dat is bij sommige tumoren ook wel van belang om een hogere dosis te geven. We weten bijvoorbeeld bij longtumoren dat een hogere dosis in sommige gevallen kan leiden tot een betere kans op genezing. Maar vaak is dat nu niet nodig omdat je daarmee de dosis in de long en het hart te hoog maakt. Waardoor er ernstige complicaties kunnen optreden. Ja en kunt u deze vorm straks inzetten bij alle vormen van kanker? In principe kan dat. Maar we zullen het met name gaan toepassen bij patiënten met een vorm van kanker waarbij de bijwerkingen van de bestraling op de voorgrond staan. En dat is, u noemde net al uh, longkanker, maar welke vormen denkt u dan verder aan? Nou, Je zou met name ook kunnen denken aan tumoren in het hoofd-halsgebied... Um, die heel veel uh, bijwerking kan geven bij patiënten. Bij een hele beperkte groep patiënten met borstkanker... Er is de laatste tijd heel veel bekend geworden over de effecten van bestraling op het hart. Dan kun je met de huidige techniek die we hebben bij... 95% van de patiënten die bestraling krijgen dat uh, op een zodanige manier doen... Dat, dat, ook, dat de dosis in het hart voldoende naar beneden gebracht kan worden. Maar er is een kleine groep patiënten, 5 à 10%, waarvan wij denken dat protonen uh, een voordeel kan zijn. Ja, dus zijn er geen nadelen aan verbonden? Nee, er zijn geen nadelen aan verbonden. Het is technologisch gezien wel wat complexer dan wat we nu doen... Um, maar daar merkt de patiënt op zich niet zoveel van. En het enige nadeel wat je zou kunnen bedenken... dat die behandeling duurder is. Mm, dat is wel een probleem, want de verzekeraars... Uh, die zitten daar een beetje mee. Uh, spelen uh, uiteindelijk de kosten ook een rol? Ja, ik moet zich voorstellen dat de capaciteit die nu uh, gecreëerd wordt... is uh, in totaal 2200 patiënten per jaar. Uh, die capaciteit die wordt bereikt in 2020. Dat is ongeveer 3 à 4 procent van alle... Patiënten die worden behandeld met radiotherapie per jaar. Uh, en een behandeling met protonen is gemiddeld twee tot tweeënhalf keer duurder. Dus als je dat bij elkaar optelt, dan vallen die meer kosten als je het kijkt op macroniveau mee. Ja, je moet, het gewoon, je moet niet naar de korte termijn kijken, je moet gewoon een grotere rekensom maken, dat is eigenlijk wat hij zegt. Ja, daarbij komt ook nog, als je ja. bijwerkingen en ernstige complicaties kan verminderen bij veel patiënten, dan zal het ten eerste bijdragen aan de kwaliteit van leven van patiënten. Maar daarnaast ook uh, secundaire kosten als gevolg van die complicaties zullen minder worden. Ja. Ja. Hoe snel uh, kan er gestart worden met deze behandelingsmethode? Nou, we moeten erop uh, rekenen dat het voor de hele verdere ontwikkeling en de bouw... dat je daar gemiddeld tot 3,5 à 4 jaar nog voor moet rekenen. En dat mm. betekent dat de eerste faciliteiten in 2017 uh, operationeel zullen worden. Ja, want ontwikkeling en bouw, als ik u even mag onderbreken... dat betekent dat je moet nog eventjes gewoon uh, oefenen, om het heel huiselijk te zeggen. En bouw is, je moet die machines bouwen. Nou, nee, je hebt, uh, je hebt een vergunning nodig om verder te kunnen gaan. Dus je moet uiteindelijk ja. de apparatuur aanschaffen... En als je weet welke apparatuur je hebt... kun je vervolgens ook uh, starten met de definitieve uh, bouw. Uh, nou, dat, dat zijn een aantal stappen die moeten nemen... die uh, behoorlijk wat tijd in beslag nemen. En de bouw zelf duurt ook nog twee jaar. Dus alles bij elkaar moet je dan rekenen... dat we in 2017 daadwerkelijk kunnen starten. Goed, maar het ministerie heeft toestemming uh, gegeven. En dat kan nu verder, om digitale te gebruiken, uitgerold worden. Meneer Langendijk, ik dank u wel. Alle schepen die op de Noordzee varen... die hebben vannacht voor het eerst te maken gekregen met de nieuwe vaarroutes. Daar heeft u gisteren vast en zeker over gehoord. Het is de grootste wijziging van de vaarwegen wereldwijd ooit. De wijziging is dus vannacht ingegaan om twee uur... en dat allemaal om het scheepvaartverkeer onder andere veiliger te maken... en om ruimte te creëren. Hoofd nautisch beheer bij de Nederlandse kustwacht is Sjako Pas. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het een goedemorgen? Is het goed verlopen? Ja, het is uh, zeker een goede Goedemorgen. Het is inderdaad uh, uitstekend verlopen. Uh, we hebben interessante ontwikkelingen zien uh, afgelopen nacht. Oh. En uh, de scheepvaart die heeft zich uh, ja, goed aangepast. Het uh, bleek toch dat iedereen goed geïnformeerd was op wat kleine dingetjes na. Maar het was uh, goed om te zien hoe uh, iedereen zich heeft uh, gedragen afgelopen nacht. En wat bedoelt u met interessante ontwikkelingen dan? Nou, Je, je zag uh, schepen na uh, enkele minuten... Uh, echt na twee uur uh, afgelopen nacht de nieuwe routes opzoeken. We zagen van tevoren al schepen die uh, de havens gingen verlaten... dus Amsterdam en Rotterdam... dat ze bijvoorbeeld al uh, vroegtijdig in een nieuwe verkeersbaan uh, gingen varen... terwijl het eigenlijk nog niet uh, in was gegaan. Maar dat betekent dat ze de, de juiste middelen, de juiste zeekaarten aan boord hebben... en dat ze al uh, ja, hun voorbereidingen hadden genomen. Uh, we hadden vannacht ook een uh, visservaartuig uh, gesproken... Die zat uh, in een rare positie, terwijl dat eerst uh, open zee was. zat daar nu een verkeersbaan ja. en we uh, hebben gevraagd, nou, uh, weet u wel van het feit af? Toen zei hij, oh, ik heb nog niet de juiste zeekaart aan boord en uh, we zullen de actie op nemen. Dat zijn ja, kleine dingetjes waar we dan uh, tegenaan lopen. Ja. Maar uh, het is allemaal uh, zonder grote incidenten uh, echt uh, verlopen. Dat, het, uh, ja. dat, dat zijn geen problemen inderdaad. Dat zijn mensen die nog even moeten worden ingelicht. Maar ook uh, alle grote internationale schepen, alle kapiteins, ze wisten het allemaal. Ja, ja we hebben een zeer uh, goede samenwerking met de havenbedrijven Amsterdam en uh, Rotterdam. We hebben daar uh, maandenlang echt een uh, hele voorbereidingen uh, mee uh, afgesproken. Uh, de loodsen zijn geïnformeerd, uh, alle en alles waren weken van tevoren gereed. En dat is allemaal ja, goed verlopen. Ja, maar dat is maar de... De... Ja. ja. Nou, ik wou zeggen, dat zijn de beroeps, dat zijn de professionals. Dan heb je ja. natuurlijk ook de amateurs, uh, de pleziervaart. Um, ook op zee uh, vind je die volgens mij vooral in het weekend. Hoe gaat het ja. daarmee? Ja, nou, gisteravond, het is natuurlijk nog uh, hoogseizoen en uh, mooi weer. Uh, we zagen al uh, veel uh, pleziervaart en uh, zeiljachten ook op de juiste plaats uh, varen. Uh, we hebben daar van tevoren een communicatieplan uh, voor opgezet, samen met de Rijkswaterstaat. Er zijn artikelen verschenen in de diverse tijdschriften, bladen en uh, ja, alle nautische publicaties, uh, zoals dat netjes heet. En die beroepsrecreatievaart, vissenvaart, uh, die zijn allemaal van tevoren geïnformeerd. Dus iedereen zou het moeten weten. Nou, en het is goed gegaan. Dat is eigenlijk het belangrijkste nieuws uh, van, uh, van hedenochtend, Meneer Pas? Ja, ja. Ik, uh, ik wens u ook voor de komende nacht uh, weer veel succes en bedankt voor het gesprek. Ja, dat uh, gaat goedkomen. Dank u wel. Dan horen we de Noordzee al. Hij is er niet op, maar hij is er vlakbij. Hij is op het strand, onze verslaggever Paul uh, Sanders. Want uh, de stranden moeten worden schoongemaakt. En uh, we beginnen helemaal in het, het zuiden, het zuidelijkste puntje van het strand. Uh, dan Katzand. Paul, hoe gaat het? Ja... Nou, het, wat denk je Bert? Het is een, uh, af en toe heb je wel eens van die klussen als verslaggever dat je denkt, ja... Moet ik daar naartoe? Eigenlijk best wel een fijne locatie om te <laughs> ja. werken, om het zo maar even te zeggen. Ja. Je had het over die schepen, trouwens wel leuk hoor. Want die schepen die dus die nieuwe route uh, moeten gaan varen op de Noordzee... die komen hier ook gewoon een 100, 150 meter vanaf de kust komen die gewoon voorbijvaren van die hele grote containerschepen... die richting de haven van Antwerpen gaan... of juist uit de haven van Antwerpen komen... en elders uh, op de wereld een bestemming hebben. Uh, nou, die maken ook wel rotzooi, maar dat is weer een ander verhaal. Want we zijn vandaag hier uh, op het strand in Katzand... het bijna meest zuidelijke strand van Nederland... voor de My Beach Clean-Up Challenge. Want dat is nodig, want een heleboel mensen... gaan lekker heel de dag naar het strand... en maken er ook wel een beetje een rotzooitje van. Uh, toch, Magin de Ruiter? Ja, helaas wel. Als je naar een drukke stranddag op het strand komt... dan uh, ligt het vaak bezaaid met afval. Ja. Jij bent van mij Beach Cleanup Challenge, de organisatie. Hoe groot is het probleem van afval op het strand? Uh, wij vinden als Stichting de Noordzee... Uh, zijn gemiddeld uh, 450 stuks afval per 100 meter... En nu zijn dat wel afgelegen stukken strand, is dus met name ook om te kijken wat er in zee drijft. En uh, nee, op de toeristenstranden, ik denk als je daar zelf komt en aan het einde van de dag kijkt, dan zie je wel hoe groot het is. Ja. Ik zag vorige week een foto, ik weet niet meer in welke krant het was, van het strand in Scheveningen na een warme dag. Het was een vuilnisbeeld. Dat was inderdaad een vuilnisbeeld, inderdaad. Ja, de prullenbakken waren overvol en mensen weten op een gegeven moment ook niet meer waar ze af afval moeten laten. Maar... Uh, ja, het is, het is heel jammer om te zien dat mensen dan niet toch hun afval meenemen of uh, ja, zelf voor een afvalzakje zorgen of iets dergelijks. Wat gaat er vandaag gebeuren? Uh, we gaan uh, straks om, uh, om kwart over elf gaan we hier een uh, afvalrace doen bij Moyo Beach in Katzand. Dat is niet om gewicht te verliezen? Uh, ook, <laughs> maar het is vooral ook om zoveel mogelijk afval te, uh, te verzamelen. En uh, degene die het meeste afval verzamelt, die wint dan een prijs. En, uh, om 12 uur uh, geven we het officiële startschot van de, van de My Beach Cleanup Challenge. En dan gaat de eerste etappe van start. Dus dan vertrekken de lopers en de deelnemers. En onderweg rapen ze afval? Onderweg nemen ze inderdaad het afval mee en ze tellen het ook. Eh, omdat we graag eh, willen weten van hoeveel afval ligt er... en wat voor soort afval ligt er. Omdat we dan het probleem echt bij de bron, bij de vervuiler... zeg maar, kunnen aanpakken. Wat zou je kunnen doen met die gegevens... als je weet wat voor afval er wordt weggegooid? Nou, als we bijvoorbeeld eh, zicht hebben op hoeveel er van scheepvaart komt... wat er precies van visserij komt, wat er van toerisme komt... dan kunnen we daarmee natuurlijk naar de scheepvaartsector... maar we kunnen ook bijvoorbeeld naar producenten laten zien van... goh, we vinden zoveel blikjes van uw merk of zoveel flesjes. Of, hè, en, want ik denk dat een deel van... De oplossing ook bij de producenten ligt, ook zeker bij de consument. Maar... Nu zijn we hier op het strand van Katzand en het is hier eigenlijk heel goed geregeld. Hè? Want je ziet onder 30 meter staat er wel een vuilnisbak. Uh, hoe is dat ergens uh, elders in Nederland? Is het daar ook zo goed geregeld als hier in Katzand? Ja, dat varieert een beetje per strand. De meeste gemeentes hebben wel hebben voldoende afvalbakken staan. Maar je hebt natuurlijk een paar van die fantastische zomerdagen... waarop het strand uh, nou ja, barstens vol mensen ligt. En dan, uh, daar, kun je bijna, daar kan bijna geen prullenbak tegen op. Maar uh, je ziet ook ja, dat het publiek uh, dat, dat ook uitmaakt. Wat voor soort publiek je hebt, hoe vies het dan is. De ene persoon is toch wat bewuster dan de andere persoon. Is het hier in Zeeland... Waar we nu zijn bijvoorbeeld anders dan in Scheveningen. Over het algemeen zijn de stranden in Zeeland wel wat schoner inderdaad. Dan uh, meer uh, richting het noorden. Nou hier is het nog helemaal niet nodig. Want er ligt eigenlijk nog heel weinig. Maar straks dan gaan dus die heel, al die vrijwilligers die helemaal naar Schiermond Oog. De hele kustlijn af. En wat ze doen is de schande, stranden schoonmaken. En dat is toch... Uh, een belangrijk iets deze zomer. En we helpen een beetje mee op uh, Radio 1. Vanaf half elf. Uh, ook nog de uitzending van Lijn 1. Die gaat ook helemaal over het schoonmaken van de Nederlandse kust. Zoals ook eens bij de ANWB. Wat is er aan de hand? Nou, een file door een ongeluk op de A2, Maastricht naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Eurmond met een vrachtwagen. Er staat inmiddels drie kilometer file tussen Elslo en Eurmond. En bij Eurmond zijn drie rijstroken afgesloten. Het NOS Radio 1-journaal. Gaan we het hebben over het wielrennen. Wielrenner Westra, die gaat volgend seizoen rijden voor Astana. Zijn huidige werkgever, Verandasollei, die heeft nog geen nieuwe sponsor voor volgend seizoen, en de renners mochten gaan onderhandelen met andere ploegen. En voor Westra wordt dat dus Astana. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, je schrijft op de website, uh, op je eigen website, dat er veel belangstelling was, maar je bent uiteindelijk bij Astana uitgekomen. Waarom Astana? Ja, uh, ja, nou ja, het is eigenlijk een heel makkelijk antwoord. Uh, er waren wel ploegen geïnteresseerd, uh, zeg maar. en... Uh... Ja, uh, daar da, da bleef het dan ook bij zeg maar en uh, ik had het idee dat zij gewoon wachten tot, tot wat er met de ploeg zou gebeuren of ze door zouden gaan of dat ze echt zouden stappen en, en dat was bij deze ploeg niet het geval, deze waren gewoon heel uh, concreet en uh, uh, ze wilden je echt hebben? Ze wilden me hebben en uh, ja, ze keken gewoon echt naar mijn uitslagen en uh, naar de renner, uh, wie ik ben en, en dat sprak me echt aan. En, uh, ja, toen waren we er uh, vrij snel uh, uit, ja. ja wat, wat, wat wordt de rol bij uh, Astana? Ja, nou ja er, staat, uh, er staat in dat ik gewoon in, ja, in, in de grote ronde, uh, of dat, al, als ik in die selectie kom, dat ik dan uh, ja. Ja, toch uh, de medeknecht word uh, mede van Nibali. Dus dat is sowieso al een uh, grote eer. En uh, ja, en die kleine rondjes, uh, of ja, de iets, iets kleinere rondjes in België. En de pannen en uh, de ronde van België. Ja, dan zal het met mijn tijdrit toch uh, heel vaak, denk ik, ook nog wel naar mijn kant toe gaan. Dus uh, op zich kan ik mij, uh, ja, in deze rol uh, wel, uh, wel uh, ja, daar kan ik me wel in vinden. Ja, nou ja, je, je moet wel je vrijbuitersrol een beetje opgeven, hè? Zoals je die de laatste Tour de France hebt gehad. Ja, oké, okay, tuurlijk, maar. Uh, ik, ik denk dat, dat, dat dit gewoon ook nog wel, misschien nog wel beter is hoor voor mij. Ik, op een gegeven moment ben je ook op alle leeftijd. Uh, ik ben het dertig gepasseerd en. Uh, gaan de wilde haren er ook af? <laughs> ja, nee. Ja, nee. Ik, ik denk dat ik nog genoeg uh, kansen krijg ook om, om voor mezelf te rijden en, en als ik dan een keer in een grote ronde voor hem. Echte topper als uh, Nibeli uh, moet rijden, dat is voor mij geen probleem. Een uh, contract voor twee jaar. Ik begrijp dat je ook voor drie jaar had kunnen uh, tekenen, maar waarom twee jaar? Uh, ja, waarom twee jaar? Dat is natuurlijk, uh, ja, twee jaar is op zich is dat al heel mooi. En uh, ja, gaan gewoon zien. Uh, ski gaat het heel goed. dan kan er altijd wat bij. En uh, ja, je weet nooit hoe het loopt. Hè. Misschien valt er ook wat vies tegen en dan denk je van ja. Dan moeten we wat anders uh, zien. Dus, uh, na nee, twee het... jaar daar ben ik gewoon echt, echt, echt super super super blij mee. Dus uh, ja. dit is al mooi genoeg. Maar goed, Astana. Um, het is wel een ploeg met een manager, Vinokurov. Uh, hmm. Met een dopingverleden. En, heb je daar nog over gedacht? Hè? Speelt dat dan ook nog een rol op, op een of andere manier? Heb je er nog over getwijfeld? Mm, nou ik, ik denk dat, dat uh, de sport op dit moment gewoon in een, uh, in, in, in een positie staat... dat er gewoon echt, echt een goede kant op gaat. En... Uh, ja, je ziet er volgens mij aan de laatste de vraag dat, dat er toch renners uh, uh, in de top 10, top 15 komen waar ik echt, uh, ja, bijna gewoon mijn handen durf in het vuur te steken en uh, dat die gewoon niet gebruiken. Dus uh, ja, ik denk dat het gewoon heel goed gaat en, en, en, en ja, dat maakt op dit moment een manager uh, die wel wat gedaan heeft, maar ik denk dat de sport op dit moment gewoon heel goed uh, de, goede, de goede kant op gaat en... Uh, Zie je, er zal altijd misschien wel wat gebeuren, maar ja, niet meer als, zoals 10, 15 jaar geleden. Dat nee. in Engeland zeker. Is. Dat speelt dus ge geen enkele rol, heeft het in ieder geval nee. gespeeld bij jouw uh, beslissing om uh, daar naartoe te gaan. Ik wens je veel succes en uh, veel plezier ook. Ja, denk, dank, dank je wel. Dag lieve ja. Westra was dat. Ik heb nog een bericht voor u uh, uit Servië. De Servische regering is op zoek naar een adviseur. Een adviseur die kan helpen om de kwakkelende economie weer op gang te krijgen. En daar hebben ze een heel opmerkelijke kandidaat voor op het oog. Die luistert naar de naam Dominique Strauss-Kaan. U kent hem wel. De voormalige EMF-baas die van zijn voetstuk viel na een reeks seksschandalen. Joost van Egmond is in Belgrado. Joost, waarom hij? Omdat hij een enorme ervaring heeft bij het IMF. Dat is in ieder geval wat de regering aan, uh, aanvoert. Ze hebben met hem gesproken. En die gesprekken die waren redelijk positief. Of hij komt, dat kunnen ze nog niet zeggen. Maar voor de regering is het heel simpel. Servië zit met een enorme budgetcrisis. Het land um, heeft een heel slechte rating bij die uh, beruchte rating agencies. Kan moeilijk lenen, alleen tegen hoge rentes. En die staatshuishouding moet gesaneerd worden. En volgens de regering is Troska daar de geknipte man voor. Hij heeft natuurlijk jarenlange ervaring bij het IMF. En juist op dit vlak, en de vraag die de vicepremier ook stelde aan een pers is: ja, wie kan dat dan in Servië dan beter dan zoals het kan? Ja, maakt het uh, dan niet uit wat voor reputatie de man heeft? In principe niet. Nee, het gaat in dit geval vooral om de, de reputatie die hij met de inhoud van zijn werk heeft opgedaan. Die is natuurlijk um, die is niet zozeer omstreden als de man zelf. En dan zeg je, problemen die hij met het openbaar Ministerie heeft in andere landen, dat is een zaak voor die landen. Wij beoordelen hem op zijn, uh, op zijn cv. En dat ziet er heel goed uit en daarom zouden we hem graag hebben. Ja, nou ja, er lopen nog een kans dat hij vervolgd wordt, hè? want uh, er is nog een rechtszaak vanwege die seksfeesten met prostituees. Ja, dat loopt in, uh, in Frankrijk nu. Als ik het goed heb, kan die rechtszaak alsnog doorgaan inderdaad. Dat zou een grote complicatie uh, kunnen zijn uiteraard. Maar voor Servië is dat in principe secundair. Hij um, zou hier een adviseursrol binnen het ministerie van Financiële Zaken komen spelen, als het allemaal rondkomt. Um, ja, het staat natuurlijk niet echt fijn als hij in de tussentijd over moet vliegen naar Frankrijk voor zijn rechtszaak. Maar we hebben dat natuurlijk in andere landen ook wel vaker gezien. Het hoeft elkaar niet per se te bijten. Zeker niet als hij geen officiële ministerstitel zou hebben, waar dus voorlopig absoluut geen sprake van is. Ja, en, uh... um, Servië is er heel optimistisch over en ze hopen dat hij het doet. Vragen ze alleen wel of ze hem kunnen betalen? Uh, oh. Volgens bronnen waren de eisen van Straatsgaan voor Servische begrippen nogal hoog. Een minister dan wel een adviseur verdient hier een paar duizend euro. Dat is wellicht niet het niveau waaraan Kaan gewend is. Maar um, ja, ze zijn nog steeds hoopvol dat ze hem binnen kunnen halen. En dat, dat zal over een paar weken duidelijk worden. Goed. Dankjewel Joost. Joost van Egmond was dat. And only in love Lekker toch? De Counting Crowds waren dat. Accidentally in love. Burgers uit Apeldoorn en omgeving die willen een eigen bank oprichten. Doen ze omdat ze de graaikultuur bij de grote financiële instellingen meer dan zat zijn. Er is een speciale corporatie opgericht en de ledenwerving is vanochtend gestart. Initiatiefnemer is Jan Brink en nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel leden heeft u al? Op dit moment staat de teller, dacht ik, op 167, maar dat was oh. vijf minuten terug. Oké, okay, dus het stroomt binnen? Het stroomt binnen. Ja. En hoe gaat dat? Wat moeten de leden doen? Kan je je gewoon aanmelden? Moet je geld betalen? Ja, leden kunnen zich aanmelden op www.dfc.coop van coöperatie. En uh, die kunnen zich daar aanmelden. Een lid betaalt daarvoor eenmalig een bedrag van uh, 20 euro. En is daarmee een volledig uh, lid van de coöperatie. En dus eigenlijk ook mede-eigenaar van de coöperatie. Ja, 167, dat is een begin. Maar hoeveel heeft u er nodig om een beetje succesvolle bank te kunnen worden? Nou, om uh, in ieder geval voor start te kunnen gaan, willen wij uh, steken we een op minimaal 10.000 leden. Um, er is echter een Belgisch voorbeeld, uh, Nieuwby. en die uh, hadden in drie weken tijd uh, ruim uh, 40.000 leden. En ja, wij hopen dat succes toch minimaal te evenaren. Ja, en ook binnen een aantal weken. Wat staat er een soort van uh, termijn voor? Nee, wij hebben gezegd dat we in ieder geval tot aan het najaar gaan kijken hoeveel leden wij hebben. En dan gaan we op dat moment een algemene vergadering samenroepen en gaan we kijken hoe wij verder gaan. Ja, u zit in Apeldoorn. Heeft u verstand van geld? Nee, ja, heeft u verstand van geld? Ik zit ja? zelf sinds 24 jaar in het uh, assurantiebedrijf. Agentie... Dat is meer verstand van verzekeren. Uh, meer verstand van verzekeren. Dus ik ben geen bankier, beoog dat ook zeker niet te worden. Nee. Uh, wat wij doen is met die financiële coöperatie... is dat we een uh, stem willen geven aan, uh, aan burgers... die uh, ontevreden zijn over de huidige gang van zaken. En tegelijkertijd uh, uh, met elkaar een nieuwe bank uh, te gaan oprichten. Wat ja. wij gaan doen nou, met die lidmaatschapsgelden... is dat wij daarmee uiteraard niet de bank gaan oprichten. Dat, hè, dat zou... Uh, als je 40.000 leden hebt, keer 2, uh, 20 euro, dan praten we over 8 ton. Daar ga je natuurlijk geen bank mee oprichten. Maar daarmee zijn we wel prima in staat om professionals in te huren... die uh, uiteindelijk het hele bankverhaal kunnen gaan opzetten. Ja, want uiteindelijk is de bedoeling om een bank op te richten zonder winst Zonder uh, werk, ja, correct. En, en de producten moeten ook eerlijk zijn, dus geen woekenpolis en helder, dat soort zaken. Helder en simpel. Precies, helder en simpel, dat is het uh, credo. En uiteindelijk, want daar zult u vast over na, hebben gedacht... hoeveel aandeel van de markt wilt u uh, veroveren? Hey, wij hebben daar uh, niet over nagedacht... om de simpele reden dat wij uh, daar uh, vinden... dat dit zaken zijn die uiteindelijk in het, in het businessplan van de bank uh, terecht moeten komen... En door daar nu uitspraken over te doen, zou ik eventuele uh, uh, mensen die dat moeten gaan uitwerken in de wielen rijden. Dus ja, dit is echt het primaire, laat maar zeggen, het, het, het hele kleine plantje wat nog niet eens boven de grond uit is gekomen. De, in dat stadium van de strijd uh, zitten we. Zomaar ja, uh, En pas dan, want uh, we hebben het nog niet gehad over de bank zelf... dan moet je een bankvergunning en dergelijke voor hebben. Dat ja. wordt dan ook in die volgende fase geregeld. Ja, in de volgende fase zal de bankvergunning uh, aangevraagd moeten worden... aan de hand van uh, uiteraard het uh, businessplan wat daarop geschreven is. En dan zullen uiteraard ook de fondsen daarvoor uh, uh, gezocht moeten worden. Meneer Beding, 167, dat zal vast en zeker opgelopen zijn. Misschien ook wel tijdens dit gesprek. We ja. later wel. Of kunt u het zien nu? Als het. We hebben een teller op de website staan. Oh, op de website. Dan, oh, op kunnen de website. Zien, dan kunnen wij zien op www.dfc.coop waar de teller nu op dit moment op staat. Dus als u dat echt uh, zou willen weten... Ja, dan... dat wil ik. Kijk, helemaal goed. Uh... En ik, ik, ik tik het nu namelijk, dat hoorden u misschien op de achtergrond. Ik tik het in, maar ik heb vandaag niet zo snel een computer. Dus hij is ah. ontzettend aan het nadenken. Maar u heeft hem ook niet bij de hand. Nee, het ligt vast aan het warme weer. Nou, vast en zeker. Goed. Horen we dat later wellicht uh, nou, vandaag kijken. nog. Komt Meneer Bering, dank u wel voor het gesprek. Dank u wel. Dank. Wouter Kuppershoek is binnengekomen. Wouter, goedemorgen Nederland. Waar gaat het over? Ja, gisteren dat uh, kritische rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau... de aanpak van de Vogelaarwijken, die achterstandswijken... zou weinig zinvol zijn geweest. Vandaag buitelen de wethouders over elkaar. heen om te benadrukken dat het allemaal wel heel goed is gegaan in die wijken. De meetmethode wij... deugde niet en ja, zo las ik precies, ook ergens. Precies, wij praten met een wethouder uit Enschede. En jij en ik gaan... De boot nemen als we van Schotland naar Noord-Ierland willen. Maar ja. er zijn ook mensen die gaan zwemmen. Een Nederlander heeft dat gedaan in een recordtijd. Ik niet. Kom bij ons vertellen hoe dat was. Oké, okay. goed. Dat allemaal straks in Goedemorgen Nederland bij Wouter op oh, deze dit zender. Okay. Dat zei Hans ook al. Hoef ik het niet meer te zeggen. Jan van de Putter, 1 <laughs> minuut over half tien, het NOS Journaal. Ja, olie- en gasbedrijf Shell maakte een stuk minder winst dan een jaar geleden. De winst over het tweede kwartaal kwam uit op 2,4 miljard dollar. En een jaar geleden was het 6 miljard. Shell heeft onder meer last van problemen in Nigeria... zoals oliediefstal en verstoring van de gaslevering. Kankerpatiënten kunnen binnenkort in vier Nederlandse ziekenhuizen terecht voor protonentherapie. Dit is in Groningen, Amsterdam, Leiden en Maastricht. Bij die protonenbehandeling worden kankertumoren heel gericht bestraald. De tumor krijgt een hoge dosis, terwijl gezond weefsel eromheen minder schade oploopt. Vakantiegangers die buiten Europa reizen... moeten binnenkort een aparte verzekering afsluiten voor de ziektekosten. Als daar minister Schippers van Volksgezondheid ligt... verdwijnt de werelddekking uit het basispakket. Schippers denkt met het plan jaarlijks 60 miljoen euro te kunnen besparen. En in Uruguay heeft het lagerhuis ingestemd met legalisering van wiet. Als de Senaat ook akkoord gaat... wordt Uruguay het eerste land ter wereld dat marihuana volledig legaliseert. En volgens de president helpt gecontroleerde teelt... en handel van wiet in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. En dat zijn de hoofdpunten. Jos ook uh, met de verkeersinformatie bij de ANWB. Met een fiets op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar staat tussen Elslo en Eurmond drie kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Bij Eurmond zijn daardoor drie rijstroken afgesloten. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Bouter Körpershoek. Het gaat wel goed met de Vogelaarwijken. Afspraak is afspraak. De FNV wil geen nieuwe bezuinigingen. Doodziek Georgisch meisje het land uitgezet. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is Caro, Goedemorgen, Nederland. Martijn Gimius is de hele week langs de Rue du Soleil waar de AWB tijdelijk 17 wegenwachten heeft gestationeerd voor pech onderweg. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland. Prachtwijken, prachtwijken, vogelaarwijken, allerlei namen voor de uiteindelijk gewoon een slechte wijk. De honderden miljoenen die door minister Vogelaar van Wonen werden toegekend om die buurten op te knappen, hebben niets opgeleverd, concludeerde het Sociaal-Cultureel Planbureau eerder deze week. Maar op die conclusie komt nu kritiek. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Jeroen Hartenboer, u bent wethouder in Enschede. Ja, dat klopt. Ik ben projectwethouder van een van deze prachtwijken. Uh, en ik moet zeggen dat niet alleen vanuit de politiek wat kritiek komt, maar ook vooral vanuit de bewoners. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Uh, je kan een wijk wel opknakken, maar het gaat natuurlijk om de cultuur in een wijk. Maar het gaat dat... eerst, uh, we laten we eerst over uw uh, standpunt ja, uh, gaan ja, ja. praten. U bent verantwoordelijk wethouder om, uh, van een uh, vogelaarwijk. Welke wijk is dat? De Lindhof in Enschede. Wat voor wijk? Kunt u een beeld schetsen? Uh, ja, dat is een wijk met uh, een heel gemelleerde wijk waar veel mensen met een uitkering uh, wonen en woonden. Uh, veel achterstallig onderhoud, uh, veel gedoe, uh, uh, overlast van jongeren. Nou ja, zeg maar, uh, een wijk zoals uh, in vele steden in Nederland, maar wel met uh, bovenmatige uh, problemen. En dan krijgt u gisteren ook dat rapport onder ogen van het Sociaal-Cultureel Planbureau en wordt er gezegd, de aanpak van de afgelopen jaren heeft geen enkele zin gehad. Ja, dat zal dan volgens dat rapport zo zijn. Hè. Ik, uh, ik heb zoiets bij rapporten. Meten is weten. Doe meer met ongeveer. Uh, ik ben de wijk ingefietst. Uh, ik heb vakantie, dus ik had alle tijd. En ik ben met veel mensen gaan praten. En dan merk je dat het gewoon onzin is. Die hele wijk ziet er compleet anders uit. Uh, de mensen functioneren anders met elkaar. Er is weer sociale controle. Uh, ja, men voelde zich ook echt een beetje aangesproken. Dus uh, ja, daar sluit ik me graag bij aan. Wat is uw kritiek concreet op het rapport? Het is te theoretisch. Ik denk dat dat, uh... Het is natuurlijk heel moeilijk om een cultuurverandering te meten. Want dit gaat over cultuurveranderingen in een wijk. Uh, mensen moeten weer zelf de verantwoordelijkheid nemen. Uh, vooral voor hun eigen leven, maar ook voor hun directe omgeving. En uh, dat doe je niet met een draai aan de knop. En wat we in Enschede geleerd hebben is dat we uh, een optelsom gemaakt hebben... van alle dingen die nu in zo'n wijk gebeuren... en geprobeerd hebben heel veel dingen weg te laten. En we hebben mensen weer verantwoordelijk gemaakt. Dus uh, de gezinsaanpak die we daar hebben is nu dat er één iemand... Uh, dat heet een wijkcoach, die komt uh, aan de deur... en niet meer vijftien instellingen met hun eigen uh, problematiek. Dus we hebben gezorgd dat er een veel gerichtere aanpak is... Uh, dus dat kost in het begin natuurlijk wat meer, maar we zijn nu zover dat we dat stedelijk aan het uitrollen zijn. Dus het is wel degelijk succesvol dat we het zelfs op andere plekken in Enschede nu ook aan het doen zijn. Mensen voelen zich nog steeds niet veilig in die wijken, wordt gesuggereerd door dat rapport. Dat is niet waar, zegt u? Uh, nou, in ieder geval in de of geldt dat niet. Ik kan natuurlijk niet in uh, al die andere 40 wijken kijken, maar... Uh, het is bij ons echt te ver van je bed, show. Natuurlijk wil iedereen uh, graag een politieagent op de hoek van de straat en zorgen dat er niks gebeurt. Uh, ik denk dat dat een utopie is in dit land. Maar we kunnen in ieder geval er wel met elkaar heel veel aan doen. En dat gebeurt in Velverlindehof met de resultaten erbij. U zegt uh, er is niet gemeten door het Sociaal Cultureel Planbureau, want meten is weten. Heeft u wel gemeten dan? Uh, nee, we hebben meerdere onderzoeken lopen. Er is één onderzoek geweest van de Universiteit van Twente... waar we zo goed mogelijk hebben gekeken of die uh, wijkaanpak nu helpt. Hè? Dus achter de voordeur vooral mensen helpen met uh, dat loop van schuldproblematiek, jeugdzorg... naar nou, alles wat je zo'n beetje in gezinnen tegenkomt. Uh, daar komen heel positieve resultaten uit. Uh, je ziet gewoon uh, de, de fysieke omstandigheden in een wijk. Kan je gewoon meten wat, staat, wat stond er toen wat staat er nu. Dat ziet er allemaal heel erg positief uit. Dan gaat u thuis. daar eens een voorbeeld van dan? Uh, nou, er zijn uh, 350 huizen bijvoorbeeld uh, gesloopt en opnieuw gebouwd. Misschien is het aardig om daar nog bij te vertellen dat uh, de bewoners daar ook zelf aan zet waren. Uh, de coöperatie De Woonplaats heeft gezegd van de bewoners mogen zelf bepalen of de huizen gerenoveerd worden of nieuw gebouwd. Nou, je ziet nu in die wijk grote delen die ver, uh, echt vernieuwd zijn en andere delen gerenoveerd. Uh, de sfeer in de wijk is wel gebleven. En dat is denk ik uh, voor de bewoners heel erg van belang. Het is, een het is echt een volkswijk. En uh, waarom, uh, wie ben ik om te zeggen dat dit geen volkswijk mag zijn? Uh, bedoel, mensen moeten zelf bepalen in welke sfeer ze willen wonen. Maar uh, de, de maatschappij stelt daar wel grenzen aan. Nou, volgens mij hebben we die met elkaar goed gesteld. En... Uh, ben je met elkaar daarover in gesprek om het ook zo te houden. Is het sowieso uh, niet wat te vroeg om nu al te meten, na een paar jaar? Zie je de resultaten niet pas over pak een beetje tien jaar... voordat je echt kunt concluderen of het nu wel of niet goed is gegaan? Nou, daar raakt u een belangrijk punt. Het gaat over uh, een cultuurverandering en die kan je niet halverwege meten of het al af is. We hebben een afspraak gemaakt met de bewoners van convenant voor tien jaar... Wij gaan meer dan uh, die termijn halen. Hè. Dat, uh, we zijn in de afronding van de meeste projecten. Uh, en dan zal de toekomst pas uitwijzen of deze ingrepen... ook echt daadwerkelijk voor die cultuurverandering zorgen. Hoe Wij vooral... willen graag dat mensen weer gewoon een baan krijgen. En dat er uh, minder mensen bij de stadsbank lopen. En, uh, dat soort zaken zijn van belang. Maar gebeurt dat, is dat al minder? Uh, je merkt dat daar wel verandering in is. Ja, dat merk je of dat is nou, zo? Ja, dat, kan je, dat kan je ook zien. Maar dan zou je dus een onderzoek moeten doen helemaal op... Uh, zeg maar op persoonsniveau. En ik denk dat je dan uh, nou ja, drukker bent met je onderzoek... dan met het veranderen van een wijk. Ja, maar eigenlijk is de situatie nu zo dat u zegt... Uh, er is slecht gemeten door het Sociaal Cultureel Planbureau. dat kan helemaal niet. Maar zelf heeft u ook niet echt gemeten dat het wel beter gaat. Dat is een gevoel. Uh, nou, wat ik al eerder zei, meten is weten, doe meer met ongeveer. Ja, maar ik u denk heeft dat... ook niet gemeten. Ja, ik denk in deze fase dat het vooral van belang is uh, dat je durft door te gaan met de weg die je ingezet hebt. En dat je je niet uh, laat afleiden door, uh, door allerlei commentaar uit onderzoek. Dat begrijp ik, maar het was wel een hele dure weg. 750 miljoen euro geïnvesteerd. Uh, hoeveel miljoen door uw gemeente in de wijk zelf? Uh, uh, in, in combinatie wat de overheid gedaan heeft is 21 miljoen. Uh, en de corporaties hebben natuurlijk daar in, in hun woningbezit die... nog meer gedaan. Maar ja. 21 miljoen is uh, erin ge geïnvesteerd. En is dan de, het belangrijkste resultaat de sloop van 350 woningen? Nee, zeker niet. Nee, Wat is er nog meer niet. voor die 21 miljoen gedaan? Uh, nou ja, je kan het eigenlijk... Uh, uh... We hebben een heel team opgezet van wijkcoaches, waar uh, mensen directe aanpak krijgen uh, om hun sociale problematiek te verbeteren. Dat is echt zeer succesvol geweest. Ja, ik wil nou, niet ik heel flauw zijn, maar ik probeer, ik probeer die 21 miljoen met u te. Ja, we zijn benoemen. bezig met het hart van de wijk. Dat is een heel systeem, uh, uh, uh, dat is echt het hart van de wijk, waar twee scholen samengaan, uh, waar de bewoners de gelegenheid krijgen om allerlei sociale activiteiten te ontplooien. Uh, dus dat is een mix van fysiek en sociale maatregelen. Uh, de hele, uh, ja, ja, er zijn zo ontzettend veel voorbeelden te noemen. Die al, het zijn allemaal kleine voorbeelden. Maar die 21 maken... miljoen is wel besteed. Laten we, dat, ja, laten we daarmee besteed, beginnen. Hoor. Dat is wel uitgegeven. Dat is ja, uh... ja, die wordt zeker uitgegeven. En dat wordt ook keurig verantwoord. Alleen blijft het ook voor u dus moeilijk om heel concreet meetbaar te ja. zeggen van... Dit is er gebeurd. Dus de enige meetbare zijn die 350 Dat is bonen. zeker meetbaar. Nou, er zijn wel meer dingen meetbaar hoor. Maar dan zou je ze echt op een rijtje moeten zetten. En uh, de, de nulgegevens die, zoals wij, die hebben erbij uh, pakken. En dat, dat gaan we ook zeker doen. Want het, uh, nou ja, het maakt het verhaal sterker vanuit de gemeente. Als u uh, kritiek hebt op het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Als je kunt zeggen, bij ons is 21 miljoen besteed. 3 miljoen aan dit, 10 miljoen ja, aan dat. Nee, en dat dit zijn de resultaten. Zeker. Dat, dat zouden we ook kunnen doen. Maar hoe Alleen is het dan het... mogelijk dat het Sociaal Cultureel Planbureau... die 21 miljoen dus blijkbaar anders interpreteert? Die ik heb geen idee. het is we niet ons, goed besteed. Voor zover uh, mij bekend is, hebben ze ons niet gevraagd. Broddelwerk, zegt u. Nou ja, ik, nou ja broddelwerk. Ik vind het raar dat je uh, de betrokkenen niet vraagt... Van, uh, uh, en ook niet zegt, wij doen een onderzoek en leveren ons de gegevens aan. Ik heb ze in ieder geval niet aan de lijn gehad uh, met die vraag. Dus dat verbaast mij dan. Ik bedoel, als je nou zelf, als je met elkaar wil dat je ook goed onderzoek doet... ...naar dit soort uh, belangrijke veranderingen in wijken en buurten, want dat zijn ze zeker... ...dan vind ik ook dat je daar samen moet kijken, welke onderzoeksvragen zijn er dan... ...en uh, wat wil je nu eigenlijk aantonen? En ik heb dat stuk in ieder geval gemist, maar dat kan aan mij liggen hoor. Nou ja, ik denk het niet. Uh, voor ons geldt, wij blijven in uh, verwarring uh, achter. Meten is weten, dat is wel duidelijk. Uh, dus ik zou zeggen, blijf meten. Dat en dan gaan we um, ook zeker uh, doen. En als ik de gegevens voor u heb, dan zal ik u bellen en dan zal ik ze laten zien. Want die verantwoording van die 21 miljoen is niet het meest ingewikkelde volgens mij. Nou, we, wachten, we hebben een mailadres, dus we wachten het af. Wethouder Hatenboer vanuit Enschede was dat. Ja, klopt. Tot ziens. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Niels dat u het bijzonder interesseert. De temperatuur schiet weer omhoog vandaag en morgen. En dan hoor je altijd weer dat mensen hun hond in de auto laten zitten. Hoe heet wordt het eigenlijk in een stilstaande auto in de zon? Niels Doorland van de Dierenbescherming heeft het antwoord. Staat je auto werkelijk geparkeerd in de volle zon, dan is het binnen 10 minuten 50 tot 60 graden in die auto. Nou, Dat is echt een oven voor een hond. En een hond kan niet zoals wij mensen via zweetklieren zijn hitte kwijt... Wat er dan gebeurt is dat uh, dat dier al snel uh, ja, een kritische grens bereikt. Dat ligt bij een hond op 42 graden lichaamstemperatuur. Wat er dan gebeurt is echt geen pretje. Uh, de witte bloedlichaamtjes raken overhit, gaan stollen... En dan stikt dat dier. Dat is een hele gruwelijke dood. Dat gebeurt echt binnen een paar minuten. Echt binnen een paar minuten. Als het zo heet is in een auto, 60 graden, stel je eens voor... Uh, en je kunt niet transpireren, je kunt alleen maar hijgen, dan is dat echt een kwestie van minuten. En we merken dat ieder jaar. Het gebeurt gewoon nog steeds. Niet doen dus. Heeft u een vraag bij de actualiteit? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland. voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar de route du Soleil... Ja, dat is een mooi ritsgeluid. Maar dat verwacht je niet bij iemand die druk is van de ANWB. Frans van Willigen? Nee, dat klopt. Maar ja, ik zeg, wij moeten ook wel eens slapen. En dat doen we dan in de en hier op de, in de buurt van de Roetselein. Ja, maar u bent samen met 16 collega's uh, door heel Frankrijk verspreid... om Nederlanders te helpen die pech hebben onderweg. Ja, dat klopt. Inderdaad, we willen zorgen dat de meeste een onbezorgde vakantie heeft. En daar uh, dat, dat proberen we ons uh, steentje bij te dragen. En nu staat u op uh, camping Le Bouclet de la Moselle aan de Moezel in uh, Liverde. Uh, ja, de rits ging net open van de voortent. Het is hier hartstikke warm trouwens. Maar nou zit u hier lekker uh, op een uh, stoel in uw korte broek en een polo shirt. Dat klopt inderdaad ja. Wat een heerlijk werk. Is... Nou ja, niet altijd. Ik zeg soms, als het, uh, ja, soms dan heb je gelukt en dan, ja, dan heb je niks te doen. Ik zeg een andere keer dan ben je continu bezig. Hoe lang zitten u hier op de camping? Ik zit hier vijf weken. En al veel moeten uitrukken? Nou ja, het is uh, holle en stilstaan. De ene dag uh, dan heb je wat minder dan de andere dag. Ik zeg en soms dan ben je van s morgens vroeg tot s avonds laat ben je bezig. En waar hebben nou uh, de meeste mensen last van? W waar hebben de meeste auto's last van? De meeste mensen hebben last van inderdaad koeling. Uh, de banden van de caravan vliegen eraf. Want die hebben natuurlijk het hele jaar stilgestaan. En dan, uh, ja, dan uh, gaat het dat de fout. En hoe reageren ze dan op u? Die zijn altijd heel erg blij dat er iemand aankomt... die Nederlands praat, uit Nederland komt... en hun kan helpen om de vakantie voor te zetten. Ja. Nog even die, die snikhete voortent in, hoor. Want uh, ja, je zit nou in korte broek, uh, polo-shirt. Gaat u dan ook zo naar uh, de pechgevallen toe? Nee, hoor, als ik een melding krijg, dan kijk ik me om, Dan gaat mijn AMB-pakje aan. En dan uh, een beetje... Uh, iets, ja, je moet toch wel een beetje netjes te komen. Dat, dat ligt daar, daar in de voortent? Dat klopt inderdaad. Dat hangt hier helemaal klaar. Ik hoef er zo weer maar in te springen. Ik stap in mijn auto en ik ga weg. U heeft de telefoon toch wel aanstaan, hè? Ja, zeker. Twee stuks heb ik er. Maar je wordt nog steeds niet gebeld? Nee, nee, nee, nee, nee. Het is niet altijd feest. Prachtig uitzicht hier over de moesel. Even wel even aanrijdtijd trouwens. Hè? Want deze camping ligt niet gelijk aan de route du Soleil. Nee, dat klopt. Ik ben ongeveer een kwartiertje bezig om bij de, bij de snelweg te komen. Maar en hoe groot is uw gebied? Mijn gebied is ongeveer 200 vierkante kilometer. Dus mensen moeten soms even wachten? Ja, maar dan moeten ze in Nederland ook. En hier zijn ze op vakantie. Dus dan hebben ze toch iets meer tijd. En ze zijn al blij dat ze geholpen worden. En de Route Soleil, daar komt u dus ook? Nee, ik rijd niet op de Route Soleil. Oh, niet op de Route Soleil? Nee. Wij mogen niet op de snelweg werken. Alleen op de plaatselijke wegen en op de campings en dergelijke. Waarom is dat? Omdat uh, dat stukje snelweg is afgehuurd eigenlijk door een depaneur. Ik zeg, die huurt daar een stukje snelweg... Zeg, en zeggen dat is zijn eigendom. En als wij daar gaan sleutelen, dan wordt het niet in dank afgenomen. Hier om het hoekje staat de, de grote gele bus van de AWB. Kijk, hier hebben we allemaal kasten staan en uh, kratten met onderdelen. En dan kunnen we uh, uit putten eigenlijk. En als we iets te kort komen, dan halen we het hier ter plekke. Nee, nou, ze helemaal niks te doen. Op dit moment niet, nee. Maar ik heb mijn auto daar staan. Ik moet nog een stukje op de route Soleil. Dan gaan we even kijken. Zullen we toch even een check ja, nog doen? Ja, natuurlijk, geen probleem. Hij deed het eigenlijk nog steeds hartstikke goed. Maar ja, je weet maar nooit, ik moet nog een paar honderd kilometer. Klepje omhoog. Even de klep omhoog. Het haakje erop niet te vergeten. Nou, waar we even naar kijken, inderdaad, zit er genoeg olie in? Nou, even peilen. Ja. Nou, dat ziet er allemaal keurig uit. Zit er genoeg koelvloeistof in? Die ziet er ook prima uit. Is dat echt goed zo, daar? Ja hoor, helemaal prima. Remvloeistof is goed. Alleen ik zie dat die ruiten sproeien ik en dan wel wat water gebruiken. Dus ja, maar het regent hier toch niet, hè? Nee, maar het is hier een hoop stof aan vliegen. Dus dan moet je wel zorgen dat je af en toe kan sproeien. Ah, ja. De AVB met 17 man dus hier uh, de wegen wacht. Tot wanneer zijn jullie hier? Wij zijn hier tot 19 augustus. En dan uh, gaan we weer naar huis. En dan gaan we daar weer verder. Frans van Willigen, bedankt. En uh, ja, succes. En uh, ja, ik hoop dat u vooral heel veel lekker op de camping kunt blijven zitten. Nou, nee, dat is ook niet altijd leuk, hoor. Ik heb liever wat te doen. Ik zeg een keertje rust, is kan ik kwaad, maar laat mij nou maar lekker werken. Daar kom ik voor. Een reportage van Martijn Grimius vanuit Frankrijk. Zo meteen door Nederland uitgezet Georgisch meisje blijkt leukemie te hebben. Maar nu eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1987. Jongens, het was zo'n feest, dat zullen jullie nooit beleven... Hij maakte een grimas en we knikten. Op deze dag, 1 augustus in 1987, overlijdt journalist en schrijver Ilke de Jong. Bekend geworden als samensteller van verschillende sprookjesboeken... en als co-auteur van de boeken over de zelfverklaarde verzetsheld Koos Tak. Documentairemaker Sherry Duins over zijn veelzijdige en vaak ook excentrieke vriend. Ik kende eigenlijk niemand die zo onbeduidelijk geestig was... Uh, en een... Doordringt van melancholie. En dat was iets wat mij ook uh, uh, buitengewoon aansprak. En daarbij kwam dat ik vond dat uh, uh, Elke, Elke buitengewoon kon schrijven. Hij schreef heel erg goede stukken. Elke had ook een hele eigen opvatting over, uh, over waarheid en werkelijkheid. En daar ja, kwamen steeds meer verzinsels bij. Uh, ik heb met Elke nog een stuk geschreven over criminaliteit. Meen ik. Uh, en uh, onze research was niet echt uitbundig geweest. We hadden wel eens een klein onkostenvoorschot gekregen... van de zitende hoofdredactrice. Maar dat hadden we geloof ik uitgegeven aan interessante boeken... en enkele grammofoonplaten. En we hadden nog een, een, een, een glaasje bier, een glaasje tomenaard. Dat sloot het voorschotje op. Dus de, de research die, uh, ja, die stagneerde enigszins. En we zaten dus s nachts uh, te midden van een uh, berg... Uh, Aantekeningen. Het was niet altijd even zorgvuldig geverifieerd. En we wisten niet goed hoe we alles aan elkaar moesten krijgen. En Elke uh, had plotseling een meestelijke oplossing en zei... Uh, Wacht eens even. En introduceerde gewoon drie zeslieden. Dat was één uh, professor die niet bij name genoemd wilde worden. Um, uh, en ik geloof ook iemand die Theo Toeval heette als mede Piet Telseling. Dat uh, leidde tot een, uh, ik moet zeggen, tot een buitengewoon aardig leesbaar stuk. Elke die kon fantastisch verzinnen bedenken, hij moest ook verzinnen. Dat was van tweede natuur. Hij was columnist voor de Haagse Post en schreef samen met Rijk de Gooier over de niet echt bestaande journalist. Koorstak, sinds kort biedt onze provincie Limburg ongekende mogelijkheden voor de waterspruit. Is daar een watersnood? Ram aan de gang. En jij hebt het over ruimte voor windsurfen, prachtige vergezichten. Ben jij van God? Was. Ilke is uh, schaapherder geworden op Hoge Pullo. Hij heeft hier vier jaar rondgelopen met een, uh, een schaapskudder. Hij is zich afgewend nogmaals van de grote stad en is daar verder in gegaan. Door op een gegeven ogenblik is hij voorlichtig van het psychiatrisch ziekenhuis. Uh, Velswijk in Ermelo. En daar was Ilke echt zo ongelooflijk mooi op zijn plaats. We hebben te ten graven gebracht. Ik moet zeggen, dat is een van de allermooiste dingen... die ik uh, voor Sfeer de Dood al mooi kan vinden of te graven. Uh, ik heb meegemaakt namelijk dat we zelf elke uh, aan touwen uh, hebben laten zakken. Ik was even was ik nog bang dat de touw door mijn handen zou roetselen... en die kist dan toch met een knal. Allemaal niet gebeurd. We hebben elke voornaam en nobel uh, in, het, uh, in het witte zand laten zakken. En... Uh, uh, ...jaar van achtergelaten en alle goede herinneringen aan Elke hebben we meegenomen. Documentairemaker Sherry Duins vertelt over zijn vriend, de schrijver Ilke de Jong. Just about enough of sweets. Why did you stay van de pipet? De Immigratie- en natu naturalisatiedienst heeft eind 2012... een doodziek Georgisch meisje met haar familie uitgezet naar Polen. Bij de zesjarige Renata werd een dag na haar uitzetting... acute leukemie geconstateerd. Dat was dus in Polen. Dit meldde het televisieprogramma De Vijfde Dag gisteravond. Michiel van Blommestein, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent correspondent in Polen en je hebt uitvoerig uh, jezelf verdiept in deze zaak. Even voor de ja. mensen die gisteravond geen televisie hebben gekeken. Wat, wat was het verhaal? Het verhaal was dat er een meisje, Renate Anke Mirjam uit Georgië... die is met haar familie via Polen naar Nederland gekomen. In Nederland zijn ze acht maanden gebleven. Uh, in oktober vorig jaar uh, werd ze ziek. Uh, ze kreeg koorts en uh, de, nou, later werden de symptomen ook erger. Um, in plaats dat ze direct naar een huisarts is uh, uh, voorgeleid, um, werden ze eigenlijk bij het ATC afgehouden. Uh, ze kreeg alleen een verpleegkundige te zien en ze werd elke keer met een paracetamol teruggestuurd. Nou, uiteindelijk is bij een huisarts op een nacht. Toen ze, ze er heel slecht aan toe was, uh, is uh, bloedonderzoek uh, voorgeschreven. Die zou de volgende dag in het ATC plaatsvinden. Alleen uh, in plaats daarvan zijn ze uh, naar Rotterdam, naar het detentiecentrum verplaatst. Het politiebusje, het politiebusje kwam eruit. Poli Precies, ze zijn met een politiebusje naar het detentiecentrum in Rotterdam uh, uh, vervoerd vanuit en, Limburg. En dat bloedonderzoek en dus is toen niet uitgevoerd? is niet uitgevoerd en ook in het detentiecentrum zijn de artsen ja, eigenlijk op dezelfde voet verder gegaan. Uh, ze, uh, haar ouders zeggen uh, elke dag aangetropt te hebben, maar elke keer weer terug te zijn gestuurd met watjes voor de neus en een paracetamonetje. De artsen namen haar klachten niet serieus, is uh, de beschuldiging van de ouders. Ja. Vervolgens ja. is ze op het vliegtuig gezet met haar ouders naar Polen. Ja. En wat gebeurde daar? Nou, toen ze landden, werden ze uh, direct naar een arts gestuurd daar op het vliegveld. Die schreef wederom bloedonderzoek voor. Uh, ze zijn toen uh, na een nacht in Warschau zijn ze op de trein gezet naar een AZC in Polen. Uh, 160 kilometer verderop, waar ze uh, direct bloedonderzoek zouden krijgen. Alleen onderweg ging het zo slecht met haar dat ze uh, ja, lukraak zijn uitgestapt, uh, uh, in een taxi zijn gestapt en naar het ziekenhuis zijn uh, getransporteerd. Daar, de arts die hen daar zag. Die vermoeden eigenlijk direct al uh, leukemie. Dat blijkt dat ook uit het document uh, van het ziekenhuis. En uh, toen hebben ze direct bloedcontrole uitgevoerd. Na 20 minuten was het, uh, was, uh, was het resultaat binnen. Dus eigenlijk en, is het uh, verhaal dat ze in ja. Polen binnen een half uur... constateerden wat er in Nederland uh, nou ja, wekenlang niet ja. werd geconstateerd. Nou ja, gewoon die acties uitgevoerd in Polen. Hebben de ouders daar zelf een soort verklaring voor gevonden? Was het zo dat ze genegeerd werden door die artsen? Of was het... Dachten die artsen bij zichzelf, nou ja, dit meisje gaat toch weg, dus we kunnen hier in Nederland weinig voor haar doen? Nou, de ouders hebben heel erg het gevoel uh, inderdaad genegeerd te zijn door de, door de Nederlandse autoriteit, door de Nederlandse instelling. Um, waarom, uh, weten ze niet. Uh, uh, er zijn natuurlijk uh, allerlei ja, donkere vermoedens die je daar misschien kunt hebben. Het kan ook toeval zijn. Uh, maar ja, op dit moment denken ze vooral aan hun, aan hun dochter natuurlijk, want die is er op dit moment uh, niet best aan toe. Wat gaan de ouders ondernemen tegen de Nederlandse staat? Nou, de ouders die gaan, uh, die zitten nu op een uh, letselschadeprocedure. Advocaten die kijken ook nu naar de mogelijkheden daartoe. Um, maar goed, dat is nog een heel vroeg stadium, dus het is moeilijk te zeggen uh, welke vorm dat precies gaat hebben. Ja, belangrijkste uh, vraag. Nu is wellicht, hoe gaat het met het meisje? Nou, het gaat niet best met haar. Ze, net, uh, uh, ze heeft nu net haar tweede ronde chemotherapie achter de, achter de rug. Haar neus doet nu al twee dagen. Um, nou, een van de medicijnen die ze moet slikken, heeft als bijwerking dat, die, dat je schimmelvorming in de mond uh, hoep krijgt. En uh, het risico daarbij is dus dat die schimmel naar de longen kan uitslaan. Dus dat is heel gevaarlijk. En ze moet uiteindelijk een beenmergtransplantatie ondergaan. Maar daar is het nu, ja, nu kan dat op dit moment niet. Ten eerste omdat het geen donor is. Ten tweede omdat je uh, daar medisch gewoon nog niet klaar voor is. Dus het gaat niet weg met elkaar. Nee, Michiel van Blommestein vanuit Polen was dat. Uh, dankjewel voor jouw verhaal. We zijn bijna gekomen aan het, eerste half uur, aan het einde van het eerste half uur van KRO Goedemorgen Nederland. Na tienen praten we met Ton Heerts van de FNV over de vraag... gaan ze voet bij stuk houden als er straks bezuinigd moet worden? Wel of niet? Blijf luisteren. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.